Gemeente, we openen Gods Woord en ik wil met u een tweetal gedeelten lezen. Allereerst uit het boek Daniel, hoofdstuk 7. En in hoofdstuk 7 wordt een van de visioenen beschreven die Daniel een blik in de toekomst biedt. En uit Daniel 7 lezen we twee versen. De versen 13 en 14. De versen 13 en 14 uit Daniel 7. En als u en jij dat gevonden heeft... lezen we daar... Verder zag ik in de nachtgezichten... en ziet... er kwam één met de wolken des hemels... als eens mensenzoon... En hij kwam tot de oude van dagen. En zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk... dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal... en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden... Uit het Nieuwe Testament lezen we vervolgens uit het boek Marcus, hoofdstuk 10. Marcus hoofdstuk 10, de verse 32 tot en met 45. En als u... Markers 10 vers 32 gevonden heeft, lezen we. En zij waren op de weg gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen en zij waren verbaasd en hem volgende waren zij bevreesd. En de twaalven wederom tot zich nemende begon hij hen te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de zoon des mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem, de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten. En hem geestelen en hem bespuwen. En hem doden. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende... Meester, wij wilden wel dat gij ons deed, zo wat wij u begeren zullen. En hij zeide tot hen, wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten... de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen... Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden, daar ik mee gedoopt word? En zij zeiden tot hem, wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen, de drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken en met de doop gedoopt worden, daar ik mee gedoopt word? Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden die het bereid is. En als de andere tien dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus, hen tot zich geroepen hebbende, zei tot hen... Gij weet dat degene die geacht worden overste te zijn der volken... Heerschappij voeren over hen en hun groten gebruiken macht over hen. Doch al zo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen. Dat is een losprijs voor velen. Gemeente, ter voorbereiding van de preek zingen we nu uit psalm 145, de versen 5 en 6. Tevens mag u nu uw liefdegave geven. In deze dienst zullen, zal er driemaal gecollecteerd worden. De eerste collecte is bestemd voor het kerkelijk en pastoraal werk. De tweede collecte is bestemd voor onderhoud kerkelijke gebouwen... En de derde collecte die bij de uitgang gehouden zal worden... is bestemd voor de diokonie, en het bijzonder voor het ZOA vluchtelingenzorg. Verder heb ik voor u de volgende afkondigingen. Met het oog op de bediening van de heilige doop... op de lente zondag 26 augustus... zal de aangifte hiervoor gehouden worden... morgenavond 13 augustus... van 6 tot 7 uur bij de Scriba. die woont op het ambt 4... Wilt u het trouwboekje meenemen? Verder worden de jongens en meisjes van 5 tot en met 12 jaar hartelijk uitgenodigd om bij de Vakantie Bijbelweek te komen. Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. Vrijdagavond is de slotavond om kwart over zeven... avonds in de sporthal. Dan mag iedereen komen. Deo Valente, vrijdag 24 augustus, gaan Patrick. Pot uit en Gabriella Pierik trouwen. Zij willen God zegen vragen over hun huwelijk in hun dienst in deze kerk die om 1 uur middags begint. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 145, de versen 5 en 6.